kunt u nu luisteren naar het hoorspel Dromen van de Duitse dichter Günther Eich die op 1 februari 60 jaar is geworden. Het stuk dat in 1950 werd geschreven bestaat uit zes angstdromen die worden verbonden door interpreterende gedichten. De nachtmerries komen voort uit de ingeboren angst van de mens maar ook uit zijn herinnering aan de verschrikkingen die de geschiedenis over zijn hoofd heeft laten gaan. De verbindende gedichten vermanen de luisteraar waakzaam te blijven. Zich te realiseren dat het geluk op aarde aan een vaste maat is gebonden en wantrouwig te zijn tegen de machthebbers die nieuwe rampen aan het voorbereiden zijn. Deze gedichten worden gezegd door Paul Deen. Leon Povel voor de regie. wij vragen uw aandacht voor het hoorspel Dromen van Günther Eich. Ik ben jaloers op mensen die kunnen vergeten. Die rustig gaan slapen. Niet door dromen bezocht. Ik ben jaloers op mezelf. Want soms ben ik tevreden. Al gebeurt dat niet vaak. Een geslaagde vakantie. De Noordzee. Notre Dame. Een glasrode bourgogne. Salarisbetaaldag. Maar toch blijf ik geloven... dat een brandschoon geweten nog steeds niet genoeg is. Ik ben niet overtuigd van het geschenk van de slaap... waarin wij allen ons wiegen. Zuiver geluk is nergens meer te vinden... zo het nooit heeft bestaan. Kon ik zo'n slaper maar wakker schudden om hem te zeggen... Zoals je slaapt is het goed. Bent u ook wel eens opgeschrikt door de armen van de liefde... omdat een schreeuw je oortrof... die eeuwige schreeuw... die de aarde onophoudelijk laat horen en die u soms houdt voor regen gekletter en soms voor druisen van wind. Want zie, dit heb ik gezien op de zon. Gevangenis, gemartel, blindheid, verlamming en de veelvuldige gedaante van de dood. Pijn en zonder lichaam en de angst die rechtstreeks op het leven is gemunt. Gesteun uit vele monden zoekt de aarde bijeen. In de ogen van de mensen op wie u gesteld bent woont ontzetting. Al wat gebeurt gaat u aan. De eerste droom. In de nacht van 1 op 2 augustus 1948 droomde de slotenmakersbaas Wilhelm Schulz uit Westfalen een niet erg aangename droom. ...die u niet te ernstig moet opvatten... ...daar de intussen overleden Schulz achteraf maagleider bleek te zijn. Slechte dromen ontstaan in de maag... ...die ofwel te vol of te leeg is. Het was vier uur in de nacht... ...toen ze ons uit bed haalden... De staande klok sloeg vier uur. Je vertelt altijd hetzelfde. Dat is eentonig, grootvader. Maar wie waren die mannen die ons wegsleepten? Vier mannen met ondergrommelijke gezichten, nietwaar? Zo warm je alle dagen je verleden voor ons op. Wees stil en slaap. Maar wat waren dat voor mannen? Behoorden ze tot de politie? Ze droegen een uniform dat ik niet kende. Het was eigenlijk geen uniform. Ze droegen alle vier... ...eenzelfde pak. Ik geloof zeker dat het de brandweer was. Ja, dat zeg je altijd. Maar waarom zou de brandweer iemand s'nachts uit zijn bed halen... ...en in een goederenwagen opsluiten? Dat is niet merkwaardiger dan wanneer het de politie geweest was. Ja... Met de tijd win je daar wel aan. Het leven dat we tot op die dag geleid hadden... ...was eigenlijk veel merkwaardiger. Dat weten we nou wel. Het moet nogal merkwaardig geweest zijn. Is dan het leven in een goederenwagon wel normaal? Stil, dat mag je niet zeggen. Ja, hou op, dat gezwets. Kom dichterbij, Gustaf, warm een beetje. Ja. Het is koud, kom ook wat dichterbij, oudje. Ik deug nog maar weinig om te warm. Hoe lang is het geleden dat we ons huis moesten verlaten? Hoe lang rijden we nou al in deze wagen? We hebben geen klok, geen kalender. Maar de kinderen zijn intussen groot geworden. En de kleinkinderen zijn groot geworden. En als het wat lichter wordt... Je bedoelt als het buitendag wordt. Als het wat lichter wordt en ik je gezicht kan zien, lees ik in je rimpels dat jij een oude man bent en ik een oude vrouw. We zijn zeker al... 40 jaar voorbij gegaan. Ja, zo lang is het ongeveer. Leg je hoofd op mijn schouder. Je ligt zo hard. Ja, dank je. Kun jij je dat herinneren? Er was iets dat we hemel noemden, en bomen. Ja. Achter ons huis liep de weg een beetje omhoog tot aan de bosrand. In de weide bloeide in april de paardenbloemen. Paardenbloem? Met gebruik je toch een merkwaardige woorden. Paardenbloem, herinner je toch een gele paardenbloem? De weiden waren er helemaal geel van. In de stengels zat een wit melkachtig sap. En als de bloem was uitgebloeid, zaten er Witte wollen pluizen op de stengels en de gevederde zaadjes vlogen weg als je er tegenaan blies. Het was ik helemaal vergeten, maar nu herinner ik het me weer. En herinner je je de geit die we in de stal hadden? Dat weet ik nog, ik molk ze elke morgen. In de slaapkamer stond een kleerkast en daar hing mijn mooie donkerblauwe pak in. Waarom denk ik daar nou ineens aan? Alsof dat donkerblauwe pak het belangrijkste het beste zou zijn geweest. Wat was het beste? Alles was goed. De acacia voor het huis en de frambozen langs de Haag. Het beste was dat we gelukkig waren. Maar... Maar we wisten het niet. Hoe heette die bloem waarover je er straks sprak, die gele? Paardenbloem. Paardenbloem, ja, ik herinner het me. Oh, wat heeft het kleintje? Wat heb je, Frieda? Ze praten al door over gele bloemen. Ze praten alder over dingen die niet bestaan. Die wil een gele bloem hebben. Dat komt dan nou van al die gepraat, grootvader. Het kind wil een gele bloem hebben. Niemand van ons weet wat dat is. Er bestaan geen gele bloemen, kindje. Maar ze praten er alder over. Dat zijn sprookjes, kindje. Sprookjes? Sprookjes zijn niet waar. Dat mag je niet tegen haar zeggen. Dat is toch zo? Laat hem dan zien, die gele bloem. Ik kan hem niet laten zien, dat weet je. Dus is het een leugen. Moet het daarom een leugen zijn? Niet alleen de kinderen. Ze maken ons allemaal gek met jullie verhalen. We willen die sprookjes niet kennen. We willen niet weten wat voor dromen jullie dag en nacht aanheen reigen. Het zijn geen dromen. Het is het leven dat we vroeger gekend hebben. Is dat niet waar, oudje? Ja, dat is waar. Het komt er niet op aan of het waar is of niet. Maar geloof jij dat het ons gelukkiger maakt als jij ons vertelt dat het vroeger allemaal mooier was? En dat het waar dan ook mooier is dan bij ons? Dat er iets zou zijn dat jij gele bloemen noemt. En het een of ander wezen dat jij dier noemt. En dat jij op iets geslapen hebt dat je bed noemt. En dat je iets gedronken hebt dat je wijn noemt. Allemaal woorden, woorden. Wat moeten wij daarmee? Je moet het toch weten. Je kunt toch niet opgroeien zonder het minste vermoeden van de werkelijke wereld? Er bestaat geen andere wereld buiten deze hier. Buiten die kooi waarin wij leven? Buiten deze eeuwig rijdende spoorwagon? Een zwakke wisseling van licht en donker, dat is al. En dat zwakke lichtschijnsel, waar komt het dan vandaan? Uit het luik waardoor ze ons brood naar binnen schuiven. Het beschimmelde brood. Omdat je geen ander kent. Luister nu eens, mijn kleinkind. Wie schuift dat brood dan naar binnen? Ik weet het niet. Dus verstaat er toch iets buiten deze ruimte waarin wij leven. Natuurlijk, maar het zal niet beter zijn dan hier. Het is beter. Daar weten wij niets van. En we willen er ook geen verhaaltjes over horen. Dit hier is onze wereld, die waarin we leven. Ze bestaat uit vier wanden en duisternis. En rijdt ergens heen. Ik ben er zeker van dat er buiten niets anders is dan gelijksoortige donkere ruimte... die in het duister voortbewegen. Hij heeft gelijk. Wij geloven niet in de wereld waarover jullie altijd praten. Jullie hebben ze alleen maar gedroomd. Hebben we alleen maar gedroomd, oudje? Ik weet het niet. Kijk om je heen. Geen spoor van jullie wereld. Als ze nou eens gelijk hebben. Mijn god, het is al zo lang geleden. Misschien heb ik werkelijk alles gedroomd: het blauwe pak, de geit. De paardenbloem. En ik kende het alleen maar door jou. Maar hoe komen we dan in deze wagen terecht? Was het niet vier uur s'nachts toen ze ons uit bed haalden? Ja, de staande klok sloeg vier uur. Nou begin je weer van voren af aan, grootvader. Wat is er, kindje? Daar, kijk toch. Daar, op de grond. Ah. Een glanzende, gloeiende staaf. Maar, je kunt hem niet vastpakken. Hij bestaat uit niets. Een lichtstraal? Ergens is er een gaatje in de wand gekomen en een licht, een zonnestraal valt naar binnen. Een zonnestraal? Wat is dat? Geloven jullie me nu dat er buiten iets anders is dan hier? Als er een gat in de wand is, dan moet je naar buiten kunnen kijken. Goed, ik kijk naar buiten. Wat zie je? Ik zie dingen die ik niet begrijp. Beschrijf ze. Ik weet niet welke woorden erbij horen. Waarom kijk je niet verder naar buiten? Ik ben bang. Is het niet goed wat je ziet? Het is verschrikkelijk. Omdat het nieuw is. Laten we het gat dichtstoppen. Wat? Willen jullie de wereld niet zien zoals die in werkelijkheid er is? Nee, ik ben bang. Laat mij naar buiten kijken. Kijk maar of dat die wereld is waarover jij steeds praat. Wat zie je? Dat is de wereld buiten. Ze rijdt voorbij. Zie je de hemel? Zie je de bomen? Ik zie de paardenbloemen. De weiden zijn er geel van. Er zijn bergen en wouden, mijn God. Kun jij het verdragen, dat te zien? Maar... Maar... Er is iets veranderd. Waarom kijk je niet meer naar buiten? De mensen zijn anders. Wat is er met de mensen? Hm, misschien vergis ik mij. Kijk jij eens naar buiten. Ja... Wat zie je? Dat zijn geen mensen meer zoals wij ze gekend hebben. Zie jij het ook? Ik wil niet meer naar buiten kijken. Het zijn reuzen. Ze zijn zo groot als bomen. Ik, ik ben bang. Laten we het gat dichtstoppen. Ja, laten we dat doen. Zo. God zij dank dat alles weer is als voorheen. Het is niet als voorheen. De gedachte aan die gele bloemen. Geef me koude rillingen. Waaraan kunnen we nou nog denken? De herinnering maakt me bang. Wees er stil. Merken jullie niks? Wat? Wat heb je, Frida? Merken jullie het niet? Er is iets veranderd. Ja, de wereld buiten. Nee. Hier, bij ons. Waarom huilt je kindje? Ik weet het niet. Er is iets veranderd. Het kind heeft het gemerkt. Ik weet wat het is. Voelen jullie het niet? We vlugger. Ja, we vlugger. Wat kan dat te betekenen hebben? Ik weet niet wat, maar, maar zeker niets goeds. Jullie moeten te weten komen of de snelheid nu zo blijft. Ofwel? Ofwel of die groter wordt. Luister. We rijden hoe langer, hoe harder. Ja, het gaat steeds harder. Ik geloof dat er een ongeluk gaat gebeuren. Helpt ons dan niemand? Svier dan. Denk aan dit, elke mens is zijn naasten vijand, elke mens is op ondergang uit. Denk daaraan altijd, denk daaraan nu, nu, op dit ogenblik in april, onder deze laag hangende hemel. U waant het groeien te horen als muizengeritsel, de meiden steken distels, de lever zingt. Maar denk eraan. Altijd. Denk het zelfs nu. Terwijl u de wijn proeft in de kelders van Randesakker. of oranje appels plukt in de tuinen van Alicante, terwijl u indommelt in Hotel Miramar bij het strand van Taormina, of op alle zielen een kaars aansteekt op het kerkhof in Voigtwangen. Terwijl u als visser het net bitten haalt bij Doggersbank, Ofwel in Detroit schroeven zet aan de lopende band. Terwijl u rijstplantjes uitzet. In de Savas van Sichuan. Of over de Andes rijdt op een muilpaard. Denk eraan. Denk eraan. Als een hand u met genegenheid aanraakt. Denk eraan. In de omarming van uw vrouw. Denk eraan bij het lachen van uw kind. Denk eraan. Na de grote verwoesting zal iedereen zeggen, hij had part nog deel. Denk eraan, nergens, op geen land kijkt, ligt Vietnam of Korea, behalve in uw hart. Denk eraan, dat ook u schuld treft voor alle ontzetting die ver van u geschiet. De tweede droom. Op 3 november 1950 moest Ahmed Bayar, ambtenaar van Financiën in Smyrna, een dienstreis naar de hoofdstad maken. De nacht voor dienst liep hij zeer onrustig, zoals de droom bewijst die nu volgt. De reis naar Ankara verliep in werkelijkheid zonder het kleinste voorval en tot volle tevredenheid van de reiziger en zijn superieuren. Ja, voor hoe lang? Het klinkt als een feest, of ze dansen. De stoelen worden verschoven, er schuift iets over de grond. Het is in ieder geval vlak boven ons. En om zes uur moeten we opstaan. Ze hadden ons wel een stillere kamer mogen geven. Maar alleen deze was vrij. Een station waar de D-trein niet stopt. Heb jij ooit iets over Balad gehoord? Nee, tot nog toe niet. Ik kan me niet voorstellen dat alle hotels hier bezet zijn. Wie komt er nou naar Balat? Wij bijvoorbeeld. Maar wilden we dat? En de mensen die boven ons feest vieren. je oh, het. Oh, ze beginnen opnieuw. Het is een bruiloft misschien. Een bruiloft, begrafenis, maal, jubileum. Wat kan ons dat schelen? Oh, hoe laat is het? Half twee. Ja, we moeten een klacht indienen. Ik bel het kamermeisje, zij kan naar boven gaan. Oh, nou is het juist weer stil. Kan me niet schelen, ik bel. Het komt niet van boven. Ik drukte op de bel. Toen klonk dat geluid. Ja, bel nog eens. Het staat in verband met de bel, zie je. Misschien is hier niet in orde. Hier is helemaal niks in orde. Ja, hou nou maar op met dat bellen. Het zal trouwens wel een tijdje duren voor het meisje komt. Wat een hotel. Lawaai tot diep in de nacht, de bel niet in orde. De chauffeur vond dat dit het beste hotel van het plaatsje was. De dus... ingang was ook buitengewoon. Begrijp jij het? Hoe komt dit nest aan zo'n hotel? Misschien is hier wel industrie. Mogelijk. Er stonden in ieder geval taxis aan het station, wat toch op een zeker verkeer wijst. Ja, en de straten waren helder verlicht. Al was het bijna middernacht toen wij aankwamen. Het was kwart voor twaalf. En toch stoppen de D-treinen hier niet. Begrijp jij het? het? Het is mijn schuld dat we hier uitgestapt zijn, in plaats van in Ankara. Nee, jou treft geen schuld, lieveling dat we deze hotelkamer moesten nemen... waar we niet eens kunnen slapen. En wat zal het weer niet kosten? Ik heb evenveel schuld. We waren allebei slaperig en ik was overstuur... omdat ik dacht, we kregen die koffers niet uit de trein. Pieker daar nog niet over. Wat doe je? Dat meisje komt toch niet? De kleem aan en ga zelf naar boven. Probeer het nog een keer. Doe bel nog eens. Wie weet wat dat is. In geen geval een bel. Waarom wil je naar boven? Het is nou weer stil. Hm? Je hebt het opgeroepen. Nou ja, die, die paar uur houden we toch wel uit. En doe alsjeblieft, ga nou niet. Wat heb je? Blijf liever hier. Ik, ik ben zo bang alleen. Onzin, ik ben zo weer terug. Hier moet het zijn. Dit is de kamer boven de onze. Ja, is er. Oh, Welkom. Dat, dat moet een vergissing zijn. Wij verwachten u. Ik verzoek u minder lawaai te maken. Wij zijn in de kamer onder de uwe en kunnen niet slapen. Oh, kom toch Komt binnen. Toch binnen. Zitten. Ga zitten. Champagne. Ik verzoek u om stilte. Verder wil ik niets. Och, kom. Oh. Wij wachten al zo lang op u. U verwart mij met iemand anders. Ik ben gast in dit hotel en ken hier niemand. Maar wij kennen u. Ik ben enkel bij vergissing in Palawan. Oh. Waarom lacht u? Dit zijn de dames en heren van het comité. Wij vieren uw aankomst. Ik zeg u dat u zich vergist. U bent de heer Ahmed Bayar, ambtenaar van Financiën uit Smyrna. U kent mijn naam. Gaat u zitten en drink. Oh, mij goed. Gezondheid. Gezondheid? Gezondheid. Dat doet goed. Maar ik kan niet lang blijven. Mijn vrouw uw is... Uw vrouw slaapt nu. En we moeten morgen in Ankara zijn. Dat is al geregeld. Hoe bedoelt u? Wij bedoelen dat u hier blijft. Hier? U, u bent allemaal erg vriendelijk en... Balat is blijkbaar een nette, levende stad, dat geef ik toe. <lacht> Waarom lachen de dames en heren van het comité? Wij lachen graag, ook zonder bepaalde reden. En we zijn natuurlijk blij dat u gekomen bent. Maar dat kon u toch niet weten? Het is zo gebeurd. We waren in de trein ingeslapen. Opeens maakt mijn vrouw me wakker en zegt... ...de trein stopt. Vlug, vlug, we moeten uitstappen. Toen namen we onze bagage en stapten uit. Maar nauwelijks stonden we op het perron. Af de trein reed verder. En u merkte dat u helemaal niet in Ankara was... ...maar dat de trein buiten elke normale dienstregeling... ...om op een klein station was gestopt. Drink toch. En zo kwamen wij naar Ballant. <laughs> Is er geen champagne meer? Waarom verwacht u mij? Ik ben niet iemand die men verwacht. Oh, jawel. Misschien maakt u zich een verkeerde voorstelling van mijn bezigheden. Wij weten dat u een specialist bent in zaken belastingen. In zaken tabak, om precies te zijn. Gaat het om tabak? Dan moet u wel weten dat mijn bekwaamheid heel gering is. Het zou beter zijn als u met mijn afdelingschef sprak. Ach, meneer Bayard, drukt u even op de bel dat de kelner nieuwe champagne brengt. Gaat deze bel dan wel? Dan is daar iets niet in orde. Nog eens? Hoort u het nou? Hij belt niet. Het is goed, meneer Bayaar. Goed zo, Bayaar. Bravo! bravo. bravo. Ja, bravo. bravo. Ja, bravo. Ja. Waar, waarom dan? Hier, drink op! Ja, drink. drink Drink champagne. Er is dus nog champagne. Gezondheid! Dan hebben we geen kellner nodig. Gezondheid! Gezondheid! En ook geen bel. De bel hebben we nodig. Een bel die niet belt? <laughs> <laughs> Hij heeft even door. Wij hebben enkel op u gewacht, dat u af en toe op de bel zou drukken. En daarvoor hebt u mij nodig? Wij zelf doen dat niet graag. Wat is daar dan mee? Wat is daar dan mee, vraagt hij. U bent onze man. U overdrijft. Wij nemen u aan. Voor de bel. Voor elke druk op de knop krijgt u een pond. Akkoord. Oké. Voor een pond. Om bepaalde redenen kunnen wij u geen vast recht toestaan. Past u maar op, ik maak mezelf miljonair en u arm. <lacht> Niet dat ons liever is. Hoeveel hebt u al verdiend? Al oh, twee pond. U oh, hebt oh, toch oh, ook al oh, beneden oh, gebeld? Zes maal. Samen maakt dat acht pond. <lacht> acht pond? En, en ik hoef enkel te bellen. Nu bijvoorbeeld. Alsjeblieft. <lacht> Negen pond. Tien. Elf. Twaalf Hier. Kunt u het werkelijk nog betalen? Dat makkelijk. Overigens ben ik het niet die betaald, maar het comité. Wat is dat voor een comité? Dat houdt zich bezig met de welvaart. Natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar die belinstallatie... Huh. Een valbijl. Hebt u dat geluid niet herkend? Een... een interessante, maar zeer eenvoudige constructie. Nu drijft u de grap toch te ver? Grap? Wie zou dan zo dikwijls je maar willen... Je vindt altijd wel iemand. Dacht u dat u twaalf pond voor niets kreeg? Ik wil die twaalf pond niet. Hier, voor wie het maar hebben Waarom gaat u nou allemaal weg? Het feest is afgelopen. Gaat u slapen, Bayard? Morgen wacht u een zware dag. Goedenacht, heer Beul. In het uur u zal ik nog blijven denken, de aarde was mooi. Denk ik nog aan mijn vrienden en aan de mildheid die zelfs het lelijke glans geeft. Denk ik nog aan de liefde die de ogen betoverd. Denk ik nog aan de hond met wie ik speelde toen ik klein was. Aan de blauwe lupine van de zamlandkust, dat was op een vakantie zie ik nog de lange schaduw van de den op de bouwenschmiedalm, Zal ik nog met een microeper uitwandelen gaan? Denk ik nog aan de vogeltrek boven het vliegveld Merkisch Friedland, aan de wal van de bierkelder in het kasthof zum Hirschen, waarvan mijn grootvader eigenaar was, aan koolzaad en vlierstruik, en hop en papaver, in het voorbijgaan gezien vanuit het raam van de trein. Aan het blozen van Gabrielle d'Embizza, een meisje van 14. Aan de rode en groene knipperlichten van een vliegtuig onder Cassiopeia. Aan een lampionnendans op 14 juillet. Aan de morgengeur van fruit rond de kraampjes voor het kasteel in Celle. Aan de keelklop van een salamander, die me plotseling het oog kreeg. In dat uur u. Zal ik nog blijven denken aan een gedicht uit de West-Estische van waaruit ik moed heb geput? De derde droom over het uur X, waarvan er naar verluid zeer verschillende kunnen zijn, droomde de 27 april 1950 de automonteur Louis Stone in Freetown, Queensland, Australië. Tot ieders geruststelling kunnen we melden dat Stone zich sindsdien in een blakende gezondheid verheugt en zijn dromen lang vergeten is. Wat is er, buurvrouw? Jullie lachen. Waarom zouden we niet lachen? We zijn gelukkig. Hoe kunnen jullie? We hebben vijf kinderen en het dagelijks brood. Heb je zorgen, buurvrouw? Weten jullie dan niet dat de vijand al een aantocht is? Hè? De vijand? Ze hebben hem op de weg van Sydney gezien. Oh, Dan hoeft hij nog niet hierheen te komen. Waar voert de weg anders heen? Daarom komt hij toch nog niet in ons huis? Nee, misschien komt hij in het mijne. En daarom irriteert me jullie gelach. Vaarwel. En sluit jullie deuren. Goedenacht. De poort is gesloten. Kijk eens naar buiten. Alle lichten zijn gedoofd. We zullen het ons ook doven. Ja. Zo is het beter. Waar ben je, Bob? Hier, mama. Waar, waar ben je, Alzi? Hier. Misschien is het niet waar. We hadden moeten vragen wie hem gezien heeft. De vijand, wie kan hem herkennen? Is het nu oorlog, mama? Het is altijd oorlog. We zetten de ramen open, maar schuiven de overgordijnen dicht. Ja. Als we nu het gordijn iets opzij trekken, kunnen we naar buiten kijken. Het is donker buiten... Niets te zien. Het is Nieuwe Maan. En alles is doodstil. Het is niet stil, mama. Ik hoor iets. Wat hoor je? Ik weet niet wat het is, maar ik hoor iets. Wat is dat? Stappen. Maar zo loopt nog niemand. Stil. Het zijn stappen, mama. Het komt hier naartoe. Nou staat hij stil. Heel dicht bij ons huis. Het kan ook ergens anders zijn. Geluiden zijn bedriegelijk. Kijk naar buiten. Ik zie niet. Nee, ik zie niets. Maar er is iets als een groene schijn op oud hout, als lichtgevende wijzer s'nachts op de klok. Stil! Het beweegt. Hij klopt bij ons aan? Nee. Niet bij, ons. bij ons. nee. stil, niet huilen. hij mag het niet horen. we doen of we slapen. wil hij naar ons toe, mama? ja. hij wil het huis in. M misschien denkt hij dat er niemand thuis is. gaat hij ergens anders heen? ergens anders heen dan ons. hij heeft ons hard gezocht. waarom juist ons? ach kind, misschien omdat wij gelukkiger waren. heeft hij dat er niet graag? praat niet zo hard. wat moeten we doen? We gaan door de achterdeur naar buiten, vlug. Je, we, we moeten iets meenemen, kleding, Niets, eten. niets, je weet dat we niets mogen meenemen, dat merkt hij. Hij gaat de poort in, We moeten weg? Kom kinderen. Hier langs. Zijn jullie Kate. Ja. Waar gaan we heen, mama? Ik weet het niet. De buurvrouw zal ons binnen laten. Hallo, buurvrouw. Kom maar binnen, ik dacht al dat jullie zouden komen. Maar ik heb niet zoveel bedden. Jullie moeten op de grond slapen. Dat geeft niet. Kun je van hieruit zien wat hij ginder doet? Hij heeft alle lichten aangedraaid. Hij, hij schijnt iets te zoeken. We hebben niets meegenomen. Natuurlijk niet. Zeg, pop. Wat is er? Ik heb mijn pop meegenomen. Stil, niks zeggen. Dat hij ons juist heeft uitgekozen. Dat zijn onderscheidingen waarna je niet verlangt. Zou er wel iemand slapen vannacht? Niemand. Of al diegene bij wie je niet heeft aangeklopt. Het wordt al langzaam lichter. Morgen gaat alles weer zijn gewone gang. Behalve bij ons. Hebben jullie werkelijk niets meegenomen? Niets? Het was immers donker. We hadden niets kunnen vinden. Hij zoekt nog altijd. Hoe ziet hij eruit? Kleine man. Helemaal niks bijzonders. Zijn gezicht? Heb ik nog niet gezien. Laat mij ook eens kijken. Hij komt al eraan. Hij kijkt naar buiten. Ik zie zijn gezicht. Hij heeft ogen of hij blind is. Hij kijkt hierheen. Ga weg vandaan. Ik zie dat hij blind is. En toch maken zijn ogen me bang. Hij blijft maar hierheen kijken. Oh. Hij heeft me gezien. Misschien moet ik hem begroeten. Goedemorgen, buurman. Hij antwoordt niet. Oh. Ik krijg het er koud van. Hij staart de hele tijd deze kant uit. Hij is blind. Buurman. Heb je gezegd? Je hebt je vlug aangepast. Hij kijkt maar al door deze kant op. Je hebt ons al afgeschreven, nietwaar? Ik zeg goedemorgen, buurman. Hij antwoordt niet. Misschien is hij ook doof en stom. Hij kijkt al door hierheen. Jullie moeten weg. Weg? Waarom? Waarheen? Jullie moeten weg. Hij wil niet dat jullie hier zijn. Wees niet hard, buurvrouw. Kijk het kleintje is net ingeslapen. Weg. Ga onmiddellijk weg. Kom. We gaan naar een ander huis. Kom mee, kinderen. Pop. Elsie, Bill, Katie, Fred. U kijkt hij niet meer hierheen. Ik weet zeker dat hij niet blind is. Hij kan beter zien dan wij allemaal. Kom, we bellen aan. De burgemeester was altijd onze vriend. Hij moet ons een andere woning geven. Wat willen jullie? Dat weet u, burgemeester. We moesten ons huis verlaten. Loop maar door. Jullie horen niet meer bij ons. Oh. Maar... Niets, Tamara. Jullie hebben geen huis meer in aan. En jullie zijn dieven. Dieven? Laat Elsie haar ja, pop niet op de arm. De pop? Mijn god, Elsie, heb je de pop meegenomen? Waarom heb je dat gedaan? Omdat ik van haar hou? We moeten haar terugbrengen. Te laat. Je hebt jezelf in het ongelijk gesteld. En we zijn allemaal blij dat je dat gedaan hebt. Ik ben jullie vriend. Ik geef jullie de raad. Ga weg. Voor jullie worden aangehouden. Geen woord meer. Kom. We moeten verder. Mag ik mijn pop meenemen? Nee, maar meer, kindje. Dat mogen we niet. Omdat ze van haar houdt. Nou, oh, goed. Omdat ze van haar houdt. Waarheen? Misschien neemt een ander ons op. Niemand limpt ons op. Hallo. Buurman. Naar de duivel. Ik ben je buurman niet. Pak je weg, vreemd gespuis. Zijn we hier soms niet allemaal gebeuren? Weg. Weg. Denken jullie dat wij onze vingers willen verbranden? Voor jullie plezier. Kom. Hoeft daar niemand meer te vragen. Ze staan allemaal achter hun gordijnen en kijken ons na. Niemand roept ons naar binnen. Ze zijn allemaal opgelucht als we weggaan. Ze zijn allemaal bang. Je mag het ze niet kwalijk nemen. Nee. Ze zijn even armzalig als wij. Wij hebben onze kinderen. En als je haar ja, pop... Ja, mijn pop. Hier zijn nu geen huizen meer. God zij dank, we staan in het vrije veld. Het is helemaal licht. En waar gaan we heen? Ja, waarheen. Er staan wegwijzers langs alle wegen. De loop van de rivieren is gemakkelijk te zien. Uitzichtstorend prijken op hoge punten. Op alle landkaarten zijn de zeeën lichtblauw en de bossen donkergroen. Het is niet moeilijk zich te oriënteren op aarde. Maar jij, al loop je naast me, ach, hoe verborgen blijft met het landschap van je hart. Terwijl ik rondtast in mist, word ik bekropen door angst voor het kreupelhout, voor de verborgen afgrond. Ik weet het. Je wilt niet dat iemand je gedachten doorkruist. De echo van je woorden voert me in een doolhof. Doelloos zijn de straten. Dit land kent geen uitweg. Uitgewist is de grens. Elke eeuw moeten we weer andere dingen verbergen. Dit terrein is dicht gegroeid voor het nieuwsgierige oog van de liefde. Toegedekt door eenzaamheid, dat woekerende loof. De vierde droom. Op 29 december 1947 lag de landkaartentekenaar Ivan Ivanovich Boleslavski, ziek te bed in zijn woning te Moskou. Hij had griep met hoge koorts en sliep reeds twee dagen lang met korte onderbrekingen. Hij tromde veel, meestal over landen die hij nooit gezien had. Het is natuurlijk mogelijk dat hij ze ooit nog eens zal zien tijdens de jaren die hem nog resten. Met onze dragers hebben we het goed getroffen, vind je niet? 25 kilo zonder morgen. Tot het koelenvoud, 8 tot 10 uur. Ja, trouw en niet duur. Maar de kok, Basili. Hoe Raken we die kok toch kwijt? Ja, die kok zou me niet storen als ik maar die grijns van zijn gezicht kon schieten. Het eten is klaar. vlees. En dat, wegse groente. Het groeit hier overal, zeer goed. Het lijkt op porij. Ja, en smaakt naar paddenstoelen. Ja, maar goed. Zeer goed. Waar heb je leren koken, Congo? Nooit geleerd. Alles lijkt op porij en smaakt naar paddenstoelen. Mm, ziet er lief uit. Trommels, alweer. Omdat u nu eet, blanke heren. Dat we nu eten, weet je dat? Waar zie je? Ze trommelen elke knippe oog verder. Mm, de eerste dagen lijken we interessant, dat verandert wel. Dat hoop ik. En waarom hurken ze allemaal om ons heen? En jullie, hebben jullie gegeten? Reeds gegeten. Allemaal. Bornei, paddenstoel, hè? <laughs> maar liever niet interessant. 23 dragers, een opzichter, een kok. Dat zijn vijftig ogen om ons aan te staren. Hé, hey, jullie. Nog groenten? Genoeg. Goed en voedzaam. En elk hapje wordt verder gedrommeld. Dat kruid. Ah, maar zo zijn we nog liever? Nou, kom, we gaan in de tent zitten. Ja, een pijp roken. Die in het volgende dorp niet gemeld wordt. Tenten zetten, tenten afbreken. Staat voor de moeite waard voor de duur van een pijp? Ah, tijd moeten we hebben, zolang het een veld bent. Nou, waarom zouden we geen tijd hebben? Waarom blijven we niet hier waar we in slaap getrommeld worden... onder een tentzeil dat je gemakkelijk zou kunnen dichtmaaien? Waar we... Waar we... Waar... Wat? <laughs> ik ben vergeten, ik zeg uh... gewoon... <laughs> Ja, wat doen we hier eigenlijk, Anton? Waar, waar, waar willen we heen? Ben het dat ook vergeten? Ja, Volkomen vergeten. Dat is wel zeker een grapje, niet? Nee, ik vraag het je, Anton, omdat ik niet meer weet waarom we hier zijn. Je weet niet waarom we hier zijn? Nee, Het ja, is geen reden om je op te winden. Het is, is alleen in de hitte, een geheugenstoornis. Uh, het is eerder om te lachen. Maar ook om niet te lachen. Ja, een klein gaatje, de hersen gaat wel over... Maar Zou je me niet een klein beetje kunnen helpen? Graag. Nou, zeg jij me dan, waar wij naartoe wilden? Waar we naartoe wilden? Ja, maar, uh, waar vandaan, waarheen, waarom? Daarnet wist ik het nog. Daarnet wist je het nog? Ja. En nou weet je het niet meer? Jij even min? Je vergeetachtigheid is aanstekelen. Ja, het, het ligt aan de hitte die voor ons allebei even erg is. He. Ja, dezelfde hitte, dezelfde tent... Dezelfde tabak. En hetzelfde geheugen. Nou, ja, nou, geen zorg hoor. Dat komt wel terug, wat denk jij. Iets weten we nog: tent, trommel, oerwater. Ja, dat helpt ons verder. Het, het komt enkel op logische conclusies aan. Een, een ontdekkingstocht blijft. Ja, een ontdekkingstocht. En vandaan waarheen, waarom? Die vragen staan vast. Ja, dat is geruststellend. Dat is in ieder geval Afrika. En aangezien nu alle ontdekkingstochten. Hetzelfde doel hebben... Alle? Daar ben je daar wel zeker van? Alle ontdekkingstochten zoeken het geluk. Dat betwijfel ik. In ieder geval is dit geen logische conclusie. Er is geen ander doel. Denk na. Ja, ik had eerder aan meteorologie gedacht. Dat heeft al lang afgedaan. Oh ja? Dat blijkt uit de tent, trommel, oerwoud. Geluk. Maar in welke gedaante? Dat proberen we juist uit te zoeken met onze ontdekkingstocht. Ja, nee, juist hier. Ja, waarom niet? Nee, nee, ik geloof er niets van. Laten we niet gaan bekvechten. We hebben toch dagboeken, aantekeningen. We hebben geen geheugen nodig. Zwart op wit. Je zult zien dat ik gelijk heb. Een waterdichte brieventas in het derde pak. Goed dat je dat nog weet. Laten we het onmiddellijk nakijken. Congo. Congo, ben jij alleen? één? Waar zijn de anderen? Allen Weg? Weg? Wat moet dat betekenen? Weg, verdwenen. Left, partie. En onze bagage? Ook weg. De waterwichterbrieven tas in het de derde pak. Left, partie. Gestolen. We stellen jou verantwoordelijk, Congo. En hoe stellen we hem verantwoordelijk? Onze instrumenten, onze levensmiddelen. We moeten ze achterna. Nou, zonder wapens. Hebben we maar weinig hoop. <tus> We blijven hier, dat is nog het beste. We hebben nog de tent en twee veldbedden. En het oerwoud en de trommels. Ja, wat dan nog. Op de logische gevolgtrekkingen komt het aan. En jij, Congo? Waarom ben jij gebleven? De afwas, blanke heren. Jij vindt het zeker wel leuk, hè, schurk? Plicht, de waar, duty. De tamtam beveelt alles. De tamtam? Luister, Congo. Jij bent geen schurk. Je bent een eerlijk, trouw mens. Je bent een vriend. Ik kan niet blijven. Je zult ons alles vertellen, vriend Congo, nietwaar? Wat trommelen ze nu? Dat ik moet gaan. Maar ze verbieden je niet ons alles te vertellen. Nee. Herinner u het eten? Blikjes, vlees en groente. Het was de porij. Die smaakte lekker. Een wortel. Groeit hier overal. Wie ervan eet, verliest geheugen. Huh? Ik herinner me de smaak heel goed. Net paddenstoelen. U zult dat vergeten. Ja, verder. Een middel daartegen. Ken ik niet. Wat zijn jullie met ons van plan? Niets, dat komt vanzelf. Komt vanzelf? Nou, alsjeblieft wat duidelijker. Blijft u leven, dan is het goed. Indien niet, ook goed. Ah, is heel vriendelijk. Vaarwel, blanke heren. Ah. Ah. Trouw en niet nu. Vooral trouw. <laughs> En vroeg ik je niet hoe wij die kok weer kwijt konden raken? Wat besluit je daaruit? Nou, heel logisch. Dat het niet moeilijk was om hem kwijt te raken. Dat we het ons zeer goed herinneren. We hebben ons geheugen niet verloren. Zie je wel, het is nog niet half zo erg. Maar, zeg, hoe heet je ook weer? Uh... Heet? Het. Ja, hoe heet je? Weet ik niet. Ja, ik zou jou noemen en mezelf twee. Ja, ja, dat kan. Ach, man, ik voel me zo lekker zalig. Leeg, zonder enige zwaar. Klaar voor elk leven. Je hebt enkel te kiezen en de geboorte begint. Heerlijk. Een ontdekkingstocht die succes kent. Waar zijn we? Nou, waar zouden we zijn? Waar we ah. altijd waren. Ja, we vroegen niet ergens anders. Onzin. We waren altijd hier. Dit is ons huis. Huis? Huis? Heet dit dan niet tent? Hoort bij Afrika en is waterdicht. Allemaal woorden die hun betekenis verliezen. Eindelijk. Maar dit is ons huis niet. Onderweg. We blijven vandaag, morgen, over, overmorgen. Ah, het geluk is hier. Nee, het is ergens anders. Ik ga het zoeken. Jij nar. Nou. waar nee, Ik kan je niet tegenhouden. Hè? Hier, door het zaken geweest. Ja, altijd rechtdoor. Tussen porai en vrije wil. Daar ligt het wel ergens, het koekoeksei. Maar ellendige nar. Slaap, ah, slapen, slapen is het geluk, geluk, maar iets ontbreekt er nog, iets was vroeger toch anders. Ja, dat is het, nu ontbreekt men niets meer. De Grieken geloofden dat de zon op haar reis langs de hemel zich schurkt aan haar baan en daardoor een toon voortbrengt die zonder ophouden eeuwig hetzelfde klinkt. Die toon heette voor ons oor niet waarneembaar. Hoeveel van zulke onhoorbare klanken... zouden dan niet bestaan om ons heen? Maar vroeg of laat zullen we ze horen. Dan zullen ze ons oor met ontzetting vervullen. De vijfde droom. Mevrouw L. Harrison, Richmond Avenue, New York droomde hem op 31 augustus 1950... toen ze op een namiddag bij het verstellen van een rok... in slaap gedoezeld was. Dit is de woonkamer. Hier is het, het mooiste. Wat een heerlijk uitzicht. Oh, de rivier met die stoomboten. Het park aan de overkant. De wolkenkrabbers. Oh, wat is dat prachtig. Ik ben zo blij, mama, dat je op bezoek gekomen bent. Ik wou eindelijk jullie eens zien. Een beetje geluk hebben om jullie geluk. Dat maakt me weer jong. Zo jong als toen. Toen het mijn wittebroodsweken waren. Mijn lieve mama. Kind, wat heb jij een geluk. Bill met zo'n goede betrekking, is het niet? Ja, Bill verdient goed zijn brood. En hij verwenkt je. Nou, dat zie je zo. Een gemoedelijk zithoekje, een platenspeler. Zeg, speel jij nog wel eens piano? Och mama, ik, ik moet bekennen dat ik... ...verschrikkelijk lui ben geworden sinds we tv hebben en... En een radio en een platenspeler. Hm, dat geeft niks. Een groot virtuose was je toch nooit geworden. Maar je speelde, oh, wat een beautiful morning, heel aardig. Zeg, meneer, komt Bill thuis van Kampel? Ongeveer vijf uur. Oh, dan hebben we nog de tijd. Ik ga hier een beetje zitten. Ach, ach, wat is het heerlijk bij jou. Dat tafelkleed is heel bijzonder. Uh, Bill heeft het laatst voor me meegebracht. Laatst? Bij welke gelegenheid? Oh, zomaar om mijn plezier te doen. Hm. Je hebt een goeie man. Wees er stil. Wat is er? Wat is dat voor een geluid? Oh, oh dat is niets. Het is de lift. Oh. Nou, heb je honger, mama? Of wil je iets drinken? Nee, kind. Nee, blijf hier. Ik heb in de trein gegeten. Kom een beetje bij me zitten. Zal ik de radio aanzetten? Niet, zul je. Je laten bekijken. Dat zul je. Ja, je ziet er goed uit. Dan zou je te zien dat je gelukkig bent. Och, mama. Hè? Wat is dat? Tranen? Alleen omdat ik blij ben. Lucy, mijn klein meisje. Het is al voorbij. Jullie lift zuist de hele tijd maar door. Ja, het is, het is een heel groot gebouw met, met veel flats. Het is toch werkelijk een eigenaardige lift? <coughs> eigenaardig? Waarom? Ik bedoel, uh, dat geluid is eigenaardig. Ja, ik, uh, ik zet de radio aan. Die lift schijnt je zenuwachtig te maken. Zo, en nou ga ik een beetje thee zetten. Niet thee mama. Ik moet niet de in de geval de keuken. Eten klaarmaken voor Bill. Nou, als het dan per se moet. Zeg, Lucy. Lucy, hoor je het? Wat, mama? Oh, what a beautiful morning. Je lievelingsmiddelding. Je hoort de lift zelfs terwijl de radio speelt. Ik moet eens gaan kijken. Wat is er, mama? Ik wil zien wat er met die lift aan de hand is. Laat het toch, mama. Die lift gaat helemaal niet. Die staat stil. En toch houdt dat geluid niet op. Dan komt dat geluid ergens anders vandaan. Maak u niet zenuwachtig. Het is toch eigenaardig. Kom, kom, mama. Ga naar de zitkamer en luister naar de muziek. Je hebt gelijk. Het is onverstandig alles te horen. Oh, what a beautiful morning. Dit was het einde van ons gamofoonplatenconcert. Nu volgt een kozerie. Een kozerie? Kunnen jullie niks beters bedenken? De juiste tijd bij de gongslag is het precies 17 uur. Nu spreekt professor Wilkinson over het onderwerp de termieten. Geachte luisteraars, wij termieten zijn, is het leven niet aangenaam. Gedreven door een onverzadigbare honger knagen deze insecten letterlijk alles stuk en de mens staat er machteloos tegenover. Hun knaagmethode is hoogst onaangenaam. Men ontdekt hun vernielende bezigheid eerst als het te laat is. De termieten hebben de gewoonte alles van binnen uit te hollen en een buitenwand zo dun als een velletje te laten staan, dat dan wel op een goede dag tot stof verpulvert. Het kan gebeuren dat iemand zich s'avonds in zijn huis te slapen legt, en s'morgens in de open lucht wakker wordt, omdat zijn huis nachts tot stof gevierd. Hoor je dat, Lucy? De termieten vreten het huis op, en je wordt wakker onder de blote hemel. Zet dat, mama. Nou, dat was toch interessant? Nee, nee. Wat heb je, Lucy? Je bent helemaal bleek. Hoe oh, niet? Lucy, jij hebt er straks niet van geluk gehuild. Onzin, mama. Dat zijn termieten wat we horen. Termieten vrede toch geen beton? Je wilt het niet toegeven, Lucy, kindje, maar ik heb gelijk, nietwaar. Ja, mama. Ik begrijp jullie niet. Waarom verhuizen jullie niet? Het heeft geen zin. Lucy. Ze zijn overal. Hoe bedoel je? Weet je dan niet, mama, dat hetzelfde geluid overal te horen is? In New York, in Californië, in Mexico, in Canada. En album veel zijn geen termieten. Reken maar, mijn huis is veilig. Reken maar, in jouw huis knagen ze even hard als hier. Dat zou toch iemand gemerkt moeten hebben? Wat een onzin. Als je het één keer gehoord hebt, mama, hoe je het overal... in de huizen, in de zit, in de boom, in het graan... ik geloof dat ze ook onder de grond knagen. De bodem, mama, waarop wij lopen, is nog maar een dunne huid... Alles heeft nog maar een dunne huid. En die is van binnenhoog. Nee. Nee, zo erg kan het nog niet zijn. Nee, dat verbeeld je je maar, Lucy. Een flinke schok en alles stort in. Het heeft er lang niet meer geomweerd. En jij denkt dat een onweer. Ja. Ah, ik eh, heb het al eh, de hele dag zo drukkend gevonden. Zet dat raam open, Lucy. Ja, mama. Nee. Buiten is het niet drukkend. Oh, frisse lucht, godzijdank. Nou kunnen we weer logisch denken. Dus Lucy, het is duidelijk dat jullie hier niet kunnen blijven. Jullie gaan mee naar Albemville en dan zullen we verder zien. Zo gauw Bill thuis komt zal ik het met hem overleggen. Waarom? Waarom is hij hier nog niet? Het is al lang vijf uur. Misschien is het nog geen vijf uur. Ik zet radio aan. Ik wil de juiste tijd weten. Waar de juiste tijd is, is ook orde. En waar orde heerst, is geen plaats voor geheimen. In Hij heeft het nog erover over die termieten. De termiet knaagt de wereld stuk. De wereld van God. Maar ze knaagt God niet stuk. Is, is dat het einde? Waarschijnlijk. U hoorde een kozerie van professor Wilkinson. Wij geven u nu de juiste tijd. Bij de gongslag is het 17.30 uur. Half zes. Wat blijft, Bill? Misschien geeft een andere zender een beetje muziek. Als ik wist dat hij nog lang weg bleef, dan zou ik een beetje gaan liggen. Ik ben opeens verschrikkelijk moe. Natuurlijk, mama. Ga een beetje op de divan liggen. Die lange reis en nu die opwinding. Oh. Ik voel me zo raar. Ja, slaap een beetje. Ik maak het eten verder klaar. Die muziek is goed. Ze maakt me echt slaperig. Zo hoor ik dat verschrikkelijke geluid ook minder. Wil? Dag, Lucy. Wat is er? Waarom kom je niet binnen? Ga naar de keuken, Lucy. Geen kus meer? Nee. Wil? Vandaag geen kus. Ga ik me niet aan. Ik ben dronken. Laat me door, maar raak me niet aan. Je bent helemaal niet romme, Wat is het toch met je? Alles is al zo verschrikkelijk. Kom binnen. Mama is hier op bezoek. Waar is ze? Hier. Hier, in de kamer. Ze slaapt. Ze is mooi van de reis. Heb je honger? Nee. Het eten is ook klaar. Het is kanslever. Ik. Eet oh, je lievelingsgerecht. Ik heb geen honger. Mama lijkt wel heel, heel vast te slapen. Ik maak het eten klaar en dan wekken we haar. Laat dat eten nou maar. Blijf even hier. Ja? Wat ben je mooi, Lucy. Wat hou ik van jou? Nee. Nee. Blijf daar, raak me niet aan. Oh, Lucy. Je bent zo mooi dat... dat ik wel kan huilen. Misschien ben je niet eens zo bijzonder mooi... maar ik heb alles aan je, lief. Ik zal je nooit meer kussen, Lucy. Nee, hoor. Blijf zitten. Zeg eens is mama zo ineens moe geworden. Ik bedoel, was het haar daarvoor niet aan te zien dat ze moe was? Ze zei opeens dat ze wel gewoon leeg. Ik moest haar wakker maken. Zo gauw jij er was, ik zal het nu doen. Je krijgt haar niet meer wakker. Ze is dood. Wil zeg je? Blijf zitten, raak haar niet aan. Kom, wees verstandig. Ik heb niet veel tijd meer om te praten. Ik ben namelijk ook voordomde moe. Er komt onweer. Ik wil hier weg, ben ik wel weg. Waarheen dan? Zet die radio af. Hoor je het? Ik hoor het. is enkel nog een dunne huid. Als jij aan haar aanraakt, valt ze uiteen. Jij, jij toch niet? Ik ook. Ik merkte het onderweg. Ik keek juist op mijn horloge. Het was vijf uur. Toen merk ik het. Nu knagen ze aan mijn hart. Het doet geen pijn. Het was heerlijk met jou, het was heerlijk om met jou te leven. Bill. Al uw dromen zijn slecht. Blijf wakker. Zie. Het ondraaglijke nadert. Het komt ook tot u. Al woont u nog ver van het onheilsgebied. Waar het bloed wordt vergoten. Ook tot u. Die doezelt in de middag. Of liever niet wordt gestuurd. Vandaag komt het. Of morgen. Reken daarop. O, oh, die heerlijke slaap op dit roodgebloemde kussen. Kerstgeschenk van Anita. Drie weken lang heeft ze hieraan geborduurd. O, oh, die heerlijke slaap. Het wildpraat was stevig. De compote delicaat. Bij het indommelen denk je aan het journaal van de avond. Paar slammeren. Een film over lentes ontwaken. En in Baden-Baden werd een speelbank geopend. Met twee lengte heeft Cambridge of Oxford gewonnen... Dat is heel aardig nieuws. O, oh, dit bloemzachte kussen, dit eerste klasdons. Vergeet op het kussen de angst van de wereld. Dit kleine bericht. De wegens Abarthes aangeklaarde zei tot haar décharge, die vrouw die al moeder van zeven kinderen was, had een zuigeling bij zich en daarvoor had ze geen luiers en die was gewikkeld in krantenpapier. Goed, dat gaat het gerecht aan. Dat is onze zaak niet. Wie kan dat verhelpen? De een ligt iets harder gebed dan de ander. En wat ons boven het hoofd hangt, moet ons kleinkind maar klaren. Ach, kijk eens. U slaapt al. Word wakker, mijn vriend. De stroom dringt de wering al binnen. En de wachtpost is gewaarschuwd. Nee, Ga niet slapen. De veroveraars van de wereld zijn druk met u bezig. Wantrouw hun macht, die ze naar hun zeggen, verwerven voor u. Hoed u ervoor dat uw harten niet leeg zijn. Op de leegte van uw harten zijn hun plannen gebouwd. Doe wat nutteloos heet. Zing het ongewenste lied. Wees moeilijk, wees zand, geen olie, in het drijfwerk van de wereld. Dromen is een luisterspel van Günter Eich. Vertaling Nora Snijers. Regie Leon Povel. De rolverdeling van de verschillende dromen was als volgt. Oeroude man, eerste droom, Jan Lemaire senior. Oeroude vrouw, Sophie Keulen van Dijk. Vrouw, Fesia Rone. Kind, Joke Hagelen. Kleinkind, Hans Veerman. Tweede droom, gast, Paul van der Lek. Zijn vrouw, Peronne Hozang. Dame, Corrie van der Linden. Heer, Jan Borkus. Derde droom, vader Frans Somers, moeder Eva Jansen, buurvrouw Wiesje Bouwmeester, Bob Lex Gorel, Elsie Joke Hagelen, burgemeester Rob Geraerts en stem Hans Veerman. In de vierde droom hoorde u Anton, Rob Geraerts, Vassili, Jan van Ees, Kok, Jip Sterman, vijfde droom, moeder Nels Snel. dochter Barbara Hofman, Bill Jan Borkus, omroeper Hans Karsenbarg, professor Paul van der Lek en de verbindende gedichten werden voorgelezen door Paul Deen. De regie had Leon Povel.